Jorge Boekraat met DNW Journaal. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar veel vaker het Russische elektriciteitsnet gehackt, schrijft de New York Times. Volgens de krant deden de Amerikanen dat om aan de Russen te laten zien dat ze kunnen terugslaan als Rusland doorgaat met cyberoperaties tegen de VS. De Amerikanen zouden al in 2012 het Russische stroomnet zijn binnengedrongen. Het afgelopen jaar hebben ze ontwrichtende malware geplaatst... onder meer als vergelding voor een Russische nepnieuwscampagne... tijdens de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar. Thomas Rupp heeft de Brussenprijs gewonnen... voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Hij schreef Laura H., het kalifaatmeisje uit Soetermeer. Rupp reconstrueerde voor het boek de bekering van Syriëganger ganger H.,... haar leven in het IS-kalifaat en haar terugkeer naar Nederland... Het boek wordt momenteel verfilmd en tot een toneelstuk bewerkt. De jury roemt de manier waarop Rup de lezer mee op reis neemt... naar twee nauwelijks doordringbare werelden. Aan de Brussenprijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro. Werkgevers willen in gesprek met premier Rutte... vanwege zijn opmerking op een VVD-bijeenkomst... dat grote bedrijven de salarissen van het personeel flink moeten verhogen. Rutte dreigt anders de lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven te schrappen... Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen dat ze zich er ook zorgen over maken dat mensen met een modaal inkomen niet meer te besteden hebben. Maar wijzen erop dat de CAO-lonen wel met gemiddeld bijna 3% stijgen. In de WK-groep van Nederland heeft Canada gewonnen van Nieuw-Zeeland. In Montpellier werd het 2-0 dankzij goals van Jesse Fleming en Michelle Prince. Door een overwinning zijn de Canadese voetbalvrouwen door naar de achtste finales. Net als het Nederlands elftal. Oranje won vanmiddag met 3-1 van Cameroen. Viviane Miedema sco scoorde twee keer. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 12 met kans op nevel. Morgen geregeld zon, maar in de middag ontstaat lokaal wel een bui. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was Denneweg Journaal.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 That's what I'm talking That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what That's what I'm talking That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's That's what I'm talking That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's I's but say the people